Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne wil eind augustus verder onderhandelen over de vrede met Rusland. Dat heeft de Oekraïnse hoofdonderhandelaar tegen een Amerikaanse omroep gezegd. Maar daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren, vertelt correspondent Iris de Graaf. Wat die onderhandelaar zei is dat Oekraïne mogelijk eind augustus met Rusland kan gaan praten... maar wel alleen met een versterkte onderhandelingspositie. En om dat te bereiken, zo zegt die onderhandelaar... gaat Oekraïne de komende tijd tegenaanvallen op de Russen uitvoeren... Dus het lijkt erop dat ze alleen dan, als ze het territorium hebben teruggewonnen, willen gaan praten. Aan het begin van de oorlog zaten de twee landen ook al met elkaar rond de tafel, maar dat leverde niks op. Bij demonstraties verspreid over verschillende delen van India worden overheidsgebouwen vernield, snelwegen geblokkeerd en treinen en bussen in de fik gestoken. Duizenden demonstranten gaan de straat op omdat ze het niet eens zijn met nieuwe militaire recruteringsregels die deze week werden aangekondigd. Die woede die zit diep, weet deze BBC-verslaggever. The symbol of a frustrated generation who are facing a long-term jobs crisis, who say they're short on opportunity and on hope. Eerder kreeg je bij Defensie vaak een contract voor minstens 17 jaar... waarbij je ook je huis en pensioen werden geregeld. Vanaf nu krijgen alle nieuwe recruten een contract voor vier jaar. Daarna mag maar een kwart in het leger blijven, de rest wordt ontslagen. Er zijn twee nieuwe opvangplekken voor ruim 200 asielzoekers uit Ter Apel. Een deel van de groep gaat naar Geleen in Limburg. De rest naar een hotel in de gemeente Haarlemmermeer. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al maanden overvol. Asielzoekers moesten daarom zelfs buiten en in tenten slapen. En een pastoor uit Berg en Blijt in Limburg is geschorst vanwege porno. Wat er precies gebeurde is niet duidelijk. Hij zou een seksvideo aan hebben staan toen de moeder van een kind dat communie kwam doen binnenliep. Of juist expres aan haar hebben getoond. Het weer smeren, smeren, smeren. Maar het is tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden in het zuiden en 20 in het noorden. Vanaf morgen overal frisser en ook kans op een bui. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Aan het begin van het uh, derde uur. Je hoorde een nampe. Ja, zo is het... Uh... Yep. Ja, uh, goeie het wat. Nou, ik zit gewoon bij mijn e-mail. Ik, e ik zit mijn e client even in te regelen. Maar, ja, oh, dat moet jij ook e e nog <laughs> doen, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ik, zit ik even, breng je op een ja, idee. Even voor de mensen thuis die denken: van waar hebben ze het over? Nou, even een kort verhaal. De vader van Rob komt hier dan binnenlopen heeft een nieuw telefoon. Toen dus zei ze: uh, e-mail-client werk niet. Ja. Dus er zijn even wat dingetjes vlak voor vieren waarvoor je denkt.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 Volking en Vessels. Uh, ja, ja, ja, want die zoeken ze voor in de, in de pitlane. Uh. Ja, <coughs> maar we hebben natuurlijk ook nog uh, meer dingen, want het is uiteindelijk het weekend van de Grand Prix van Canada. Ja, vanavond, want uh, ik heb, uh, hier heb ik al uh, oh, papieren ik, voor jou oh, trouwens. Krijg ik uh, die, uh, die uh, papieren? Die vliegen zo. Ja, kant op. Uh, ah, ja, ja. Je hebt er geen vliegtuig gevallen, nee, nee, nee. nee, maar, nee want, ja, we gaan eens het. even kijken wat. Uh,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 Van alles zijn. En om kwart voor vijf, uh, hij is er niet, maar hij, hij is, er is toch ook weer wel. Dus, uh, maar dan is het de stem van A.J. Voes. We hebben Albert Jan uh, ingehuurd om uh, toch weer een uh, gedicht uh, te uh, doen. Uh, ja. Nee, een gedicht van een uh, jaar geleden en het heeft uh, alles te maken met het begin van de zomer. Ook krijgen we nu wel een uh, weerwaarschuwing, dus. Uh... Weerwaarschuwing. Weer. We krijgen alweer een waarschuwing. Weer, nee, een weerwaarschuwing. Weer, we, weer een waarschuwing. Ja. Goed. Um, donderd en het we... bliksemt, ja. weet je wel? Heb, heb je een mooi, mooi bruggetje daar naartoe? Naar nou, zo'n mooi plaatje? Nee, helemaal niet. niet nee. Oh. Want ik kom in één keer uh, oh. dacht ik bij mezelf... Joh, het wordt weer eens tijd uh. voor uh, Madonna. Oh. Like ja. a virgin.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 Dat hij tien plaatsen teruggezet gaat worden... vanwege inderdaad het wisselen van een onderdeel ja, ja, ja. Van, van de motor. Ja, want nou, dat staat hier ook. Charles Leclerc krijgt aankomende zondag dus dan toch te maken... met een gridstraf van tien plaatsen. De Monégaske laat namelijk een onderdeel van zijn motor vervangen... waarmee hij over het maximum gaat. En dat is precies wat jij zegt. Chris Medland die meldt dat. Dat is een Formule 1-journalist. Het hing al een tijdje in de lucht eh, dat de Italiaanse Renstal ervoor zou kiezen. om die motor van eh, Leclerc eh, van nieuwe onderdelen te voorzien. En sinds het raceweekend in Azerbeidzaan. waarin de coureur uitviel met motorproblemen. wat gebeurde toen toen jij dat zag? Van hè, in één keer die, die blauwe walm achter die auto. dacht je ook niet van. mooi, is weer 25 punten voor, de, voor Max Verstappen. Nou, dat die was ik, lekker. Had ik een beetje ook hetzelfde gevoel.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 enigszins kan inhalen. Met, met de name DRS dat, uh, ben je er zo voorbij, uh, Ja, met het, uh, met het rechte stuk voor het rechte stuk. Uh, met de, de bocht naar de World of Champions... moet dat toch wel lukken. Uh, dan is er natuurlijk alles... Uh, een hele hoop te doen over de porpoising. oh ja, dat stuiteren. Is dat? Uh, dat stuiteren, net alsof je gewoon... Uh, met een stuiterballetje... Uh,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 Oh, God.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 Lekker hè, de nieuwe single van uh, Fleming Ordea. En dat was uh, automatisch een uh, lekkere plaat uit de hitparades van dit moment. Zo dadelijk het dier van de week. Ik ben heel benieuwd waar Jaap Koper mee komt. Maar eerst uh, deze classic uh, plaat, Murder on the Dancefloor. It's murder on the Dancefloor not kill the groom DJ Gonna burn this goddamn house right Something, something, something, something I have to play So y'all just have Until Alice euh, Baxter Hoardier met uh, Murder on the Dancefloor. Danielle uit Stamvoort heeft 100.000 euro gewonnen bij de Vrienden uh, Loterij. Dus eigenlijk, deze plaats is niet voor haar dan. Uh, maar hij kwam er wel op eigenlijk door uh, het winnen van die prijs van 100.000 uh, euro. Uh, wishing I Was Lucky, de single van uh, Wet, Wet, Wet. Get out. uiteraard, Danielle met die geweldige prijs van de Vriendenloterij. 100.000 euro. Ja, Ongelooflijk. Er, gaat, lekker hoor. Maar daar gaat 25.000 ja, euro okay. naar de strijkstok, CQ, voor, Belastingdienst. Voor, voor, voor 75.000 doe ik het ook nog wel. Ja. En ik wil ook wel een huisje in Turkije ja, hebben. Uh, lekker, uh, lekker warm altijd. Uh, ja, de, ro de roverheid uh, <laughs> grijpt uh, graag mee uh, als er prijzen worden uitgekeerd. Ja, wat, oh, heb, wat heb jij over uh, wet, wet, wet? Ja, ten eerste, we hebben ze nog wel eens zien staan op een, een beetje een regenachtige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 Dus die komt binnen in die feesttent en ze zegt: Oh, you look like a little bit of Morty uh, Pillow. <laughs>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 Echt uit de beginperiode van deze omroep, Joh Isabella A. Ik vond dat zo'n leuk Singletje toen, een heel lekker beest. En dan hebben we het over Borrel, het dier van de weken natuurlijk. Ja. Dus ga voor Borrel en de andere leuke dieren naar Keesomstraat nummer 5. Daar zit het dierasiel, Jaap. Ja. Jij hebt mij vanmiddag trouwens, deze vond ik heel leuk om te draaien, maar jij hebt mij vanmiddag een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 heeft hij ook nog betekenis voor die dorp? Want het gaat namelijk over de duinen. Precies. En ja. uh, daarom zeg ik van uh, we gaan hem lekker draaien. Heel goed. Komt hij aan. Eleni zit in uh, duinen.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 een Albertjohn, voor het gedicht van vandaag. De zomer komt eraan. In de plaats van Wesley Broncos erachteraan. Als ik jou zie. Nee, het gaat niet over jou, Jaap Koper. Nee, dat is uh, Ik ben wel blij, die blij die... dat je een keertje invalt. Maar uh, verder houden we het uh, daar even <laughs> dat bij. Dat is Echt maar niet wel ja. Nou, we uh, zijn trouwens gisteren nog bij de nieuwjaarsreceptie geweest. Uh, nee, maar wel iemand die net een banner terug ja, ja, ja, Ja, de dus banner uh, van. Uh,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 Ja, ja en, en nu ben je iets aan het doen om iets te vinden, begrijp ik? Nee, nee, nee. nee, nee, nee uh, ik denk, misschien heb jij wat te zeggen hoor. Nee, niet? ik heb uh, weinig uh, eraan toe te voegen. Want <laughs> ik denk, ja, wat, uh, want als ik iets uh, eraan toevoeg, ja, wat, uh, wat okay, heb ik eraan toe nou, te voegen? Dan dan dan we gaan zullen we gewoon misschien erin. Ja, we erin. zitten nog even op pret te wachten, maar ondertussen ja, draaien nou? we gewoon uh, deze van uh, Phil Fern <laughs> en Galaxy. En wat doe I doen? Lekkere zonnige plaats op een warme, nou ja, iets minder warme inmiddels zaterdagmiddag. Het gaat uit 1985 of Sorry. zo. Iets in uh, die buurt, veel verder in de galaxy hoor. Ja. Met de uh, What do I do? Wat ga jij doen uh, straks? Straks, uh, uh, straks ga ik naar huis. Vind je ja, het goed of niet? VT3 kijken en uh, iets met. Uh... Ja, uiteraard. Straks uh, de derde vrije oh, training om uh, 7 uur. En 10 uur de kwalificatie. Ja. Hebben het over uh, de Grand Prix in Montreal? En dan uh, hebben het over de Grand Prix van Canada, uiteraard. Is ja. Ja, dus, dit toch? Uh, Italo? Ja. Moses, Wie just? Wie just. We wachten even op pret. En ondertussen kan je luisteren naar uh, Moses. Hier zijn ze nog een keertje met wie just. Kijk je me boos aan, Jaap Koper? Uh, Kijk, wat ja, heb, je, man, niet heb je? Wat heb je misdaan? Nou, nee, niks. Oh, jij ja, ja, ja, zit nog steeds op fret te wachten. Nou, ja, ik, hij uh, is er dus zo uh, duidelijk. Hij zegt ah, dat volgens mij er, met een 360 graden slip ja. komt hij de tol weg. Of ik, de 180 graden. Ik kom graden eraan en dan uh, heb je entertainment voor je. De artiesten uh, die uh, vanmiddag uh, te woord zijn uh, bij hem uh, aan tafel... die zijn inmiddels gearriveerd. Goedemiddag. <laughs> Hallo, leuk dat jullie er zijn. En wij zijn er volgende week weer. Althans jij. Ik met Albert-Jan. Ja, dat wel. Dankjewel voor je bijdrage vandaag, Jaap. Ja, graag gedaan. En snel naar huis, hè, voor de buienrader. Ja, want ik heb geen zin om mijn nat pak. Nee, nee, nee. Wordt de pet ook nog nat van je? Ja. Ik heb hem nu achterstevoren. Ja, ik zie het. Als een soort... www.ztfm-live.nl Zie je de pet achterstevoren.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 Een piece of shit, when you look at it. Life's a laugher, that's a junk, it's true. You see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the song. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5.